Het is twee uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op Eindhoven Airport is het Nederlandse evacuatievliegtuig uit Zuid-Soedan geland. Met het toestel van defensie zijn zo'n 80 mensen, onder wie zo'n 40 Nederlanders, geëvacueerd uit de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. In Zuid-Soedan is het te onveilig, vanwege twisten en een mislukte staatsgreep. Kledingbedrijf H&M stopt per direct met het maken van kleding... waarin Angora-wol is verwerkt. Het bedrijf zegt niet te kunnen garanderen dat toeleveranciers... wol kopen van fokkerijen waar volgens de regels wordt gewerkt. H&M besloot een maand geleden al om voorlopig te stoppen... met het maken van Angora-kledingstukken en doet dat nu definitief. Het bedrijf nam zijn besluit nadat dierenrechtenorganisatie PETA... een schokkend filmpje online had gezet over het strippen van levende Angora-konijnen op fokkerijen in China. ANM zei dat het wil onderzoeken of de eigen regels... voor het maken van kleding wel worden nageleefd. Het bedrijf concludeert nu dat de fokkerijen... zover in het productieproces liggen dat dat niet kan worden gegarandeerd. PvdA-leider Diederik Samsom houdt rekening mee... dat de voorstellen van het kabinet ook in de toekomst... op weerstand in de Eerste Kamer kunnen stuiten... Samson reageerde in Pauw en Witteman op de gebeurtenissen van dinsdag toen partijgenoot en Eerste Kamerlid Adrie Duivenstein tegen het woonakkoord dreigde te stemmen. De Eerste Kamer is gewoon onafhankelijk en er zullen wel vaker senatoren komen die zo hun kanttekeningen bij een voorstel hebben, zei Samson. Het weer, vannacht en komende ochtend in het west- en noordwesten regen, minimaal rond 3 graden. Aan zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. Middagtemperatuur 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journal. Radio 1 VPRO. WORD Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord. Wat gaan we doen vannacht? We hebben gekozen voor keerpunten. En ik had gisterenmiddag, vrijdagmiddag... dus even niet zoveel inspiratie om daar iets over te schrijven... Wellicht omdat er allerlei keerpunten op de loer liggen die onrustig maken... en het denken verstommen of wel een beetje verlammen. Ik denk namelijk dat het meestal zo gaat. Dat wanneer een keerpunt voltrokken is, dan komt een nieuwe vaart en beweging. Maar het moment vlak daarvoor is volgens mij een soort toestand van totale stilstand en stilte. Nou ja, we hebben in ieder geval nog de hele nacht om erover na te gaan denken. Er komen nogal wat keerpunten langs. In het laatste uur is dat weer een potpourri van diverse invalshoeken en vormen. In het komende uur en de komende uren daarna graven we de verschillende keerpunten wat dieper uit. Wat te denken van een documentaire bijvoorbeeld over het keerpunt in de carrière van oud voetballer Willy Dullens? Dromen van dribbelen, zo heet dat portret van Willy Dullens. Een mooie voetbalcarrière lag in het verschiet voor hem een kleine, tengere voetballer uit Limburg. Hij begon bij Sittardia. Hij trainde heel hard, speelde vier keer in Oranje en hij wilde de beste worden. Het noodlot slaat echter toe tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Vitesse in 1966. Hij komt in botsing met tegenspeler Bart van Inge. Dullens raakt geblesseerd en dat betekent het keerpunt in zijn leven. Zo zal dat blijken te zijn. Maar Rijn Schilders is in gesprek met Dullens over de mate waarin de blessure zijn leven bepaald heeft. En ook met die Bart van Inge, de oud-Vitesse-speler met wie Dullens in botsing was gekomen. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Het is heel, heel vlug heel goed gegaan. Maar het is ook heel vlug heel slecht gegaan. Daar heb ik nooit bij stilgestaan dat het zou kunnen gebeuren. Het is zo raar. Ik had het gevoel van ik moet nu nog tien jaar lekker gaan voetballen. En dan heb ik nog een fijn leven aan. Dat was toen al. Die gedachte had ik ook al. En voor dat voetballen kon ik alles voldoen en laten. Dus... Dat had ik langer mezelf, daar kon, niemand, daar kon me niemand van tegen, want dat had ik zelf in de handen. Maar dat ongeluk dat had ik niet in de handen. Dat kwam heel onverwacht binnen. En toen werd het leven in één keer heel anders. Damocles. Karo's radiodocumentaire. Nieuw licht op mensen en gebeurtenissen. Dromen van dribbelen. Nunning gaat nu ga dwars over het veld heen naar de opkomende Dullens. Uitstekend werk van Dullens. Zes Nederlanders in de aanval op één lijn. Naar, naar Molijn. Van Molijn nog een keer naar Dullens. Dullens die daar werkelijk magnifiek werk laat zien. En dan naar Molijn speelt. En Molijn laat de bal over de zijlijn springen. En nu moet daar meteen moet Dullens meekomen. Nu hebben we een zesmans voor hoe de Dullens gaat door. Daar komt de kansel van de Kuilen. Een schot. Dit ben ik. Dit is een opname uit Nederland, België. Zoals je ziet. Dit mannetje ben ik. Je ziet een fanatiek kopje. Niet te groot. Nee. Wel stevige beentjes onder. Toch wel. En het oog is altijd voor de bal in dit geval. Ja, wat moet ik zeggen? Fanatiek. De fa het fanatisme staat er natuurlijk wel vanaf. Heel mager in het gezicht. Dat dus kun je wel zien. Heel afgetraind. Korte haren. Mouwen opgerold. Die sokken die had ik meestal... Als ik goed, heel goed was die dag... Gingen die sokken naar beneden. Maar dat mocht ik niet. De trainer dat mocht toen het naast het team mocht. Niet. De coach moest hem ook blijven. Dus die zou ik zeker naar beneden hebben gedaan die dag. Want ik had echt een super dag. En ik had een orange shirt aan. Daar was ik heel erg trots op. En nog steeds zo. Dat doet me wel iets. Als ik te de zie. denk ik van... Dit was mijn eerste Interland. Het was een super Interland voor me. En ik hoopte aan er heel veel te kunnen spelen. Ik ben helaas met dat vier gekomen. En twee vriendschappelijke, dus zeg maar zes Interlands. Dit zou het begin moeten zijn geweest eigenlijk van een tienjarige carrière. nog zeg maar rustig. dat ik een jaar of tien had mogen voetballen op hoog niveau. En misschien een keer ooit een overstap te maken naar het buitenland of wat. Ik weet het ook niet. Maar ik ben zelfs niet gekomen met het fijne wat toen het, op dat moment dus de club wel zou zijn geweest waar ik naartoe gegaan was. Daar ben ik wel van overtuigd. Het is een beetje in het leven gekomen toen ik in Broek woonde. Dus een gedeelte in Wijken in Sittard. En ik was toen jeugd bij Almanië in Sittard. Ik denk gewoon dat de meeste broekzitter naar gedacht hebben toen ik wel een heel klein jongetje was, of een heel jong jongetje was van een jaar of zeven, acht. Dat iedereen wel, in, wel een beetje in de gaten heeft gehad van dat kon wel eens een hele goede worden straks. En dat gevoel kreeg ik zelf natuurlijk ook... maar dat kreeg ik natuurlijk wel een heel stuk later. Toen er eigenlijk veel mensen al praten van... Oh, die wille, ze noemden ook niet in de Broekzitter Willi Dulles... maar ik was Wilkes, noemde Fas Wilkes... een van de beste spelers die we ooit hebben gehad in Nederland. En ik was inderdaad ook een beetje een dribbelkoning. En ik kon dat balletje moeilijk kwijt vroeger. En dat is me eigenlijk een beetje mijn hele carrière blijven achtervolgen. Ik heb soms wel eens gedacht dat het geen teamsport was... Maar dat het een individuele sport was. Dus ik gaf die balans vaker niet af... terwijl ik hem wel moest afgeven. Maar daar hebben ook de meeste trainers... wel een beetje moeite mee gehad. Maar ik had er gewoon heel veel lol aan... om andere mensen het balletje tussen de benen te spelen... of te omspelen of wat dan ook. Daar kon ik gewoon van genieten. En daar had ik ook voor gewerkt. En kei en keihard gewerkt. En, dat, en dat, als ik dan praat over keihard werken... dan moet ik al praten vanaf... de jaren 14, 15 dat ik al iedere morgen voor de ging, dat ik naar school ging trainen... dat ik om half zeven op weg was naar bos, Dat was bij ons vrij dicht in de buurt. En dan kwam ik de meestal om half acht, kwart voor acht van terug. En dan vloog ik de fiets en dan naar school. En na de schooltijd, ik had geen tijd voor huiswerk te maken... want ik moest het voetbalveld op, Dus dat was thuis ook een probleem natuurlijk. Ik had een vrij strenge vader, gelukkig maar, denk ik. Ik ben met veel discipline opgevoed. En ik denk dat die nog steeds heb... En dat heb ik in voetbal heb ik er ook gewoon gehad. Ik heb altijd kei in keihard getraind, maar ik heb het ook nooit geschuwd. En ik heb er zelfs veel lol aan gehad als de andere mensen mij deden afknijpen. En dan was ik soms echt tot de los maar dat interesseerde me helemaal niet. Maar ik wilde gewoon naar de hand weer natuurlijk, een meneer als beste spelers. Worden. En ik denk dat het aardig gelukt is. Goedemiddag luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Hier is dan Rotterdam, het volle uitverkochte Feyenoordstadion... waar vandaag gevoetbald zal worden in de strijd van de honderdste ontmoeting Nederland-België. Ik was voor de wedstrijd al enorm nerveus. Was ik. ik moest maar gewoon twintig keer naar de wc en ik hoefde eigenlijk niet. En als het in het groene veldje opkwam, dan was, alles, was ik alles kwijt. Dan denk ik van, ja hier ben ik ervoor. Ik kwam 65.000 mensen in Feyenoordstadion binnen. Toen mijn eerste intro in Nederland België op die, op die grasmat. Ik was binnen enorm nerveus. Ik was toen mijn eerste intro ging spelen. En ik kom buiten en ik denk, dat veld is er eigenlijk voor mij hier. Want ik ging ook over het hele veld. Ik had zo'n conditie. Ik was overal. Maar de bal in de buurt was ik. Kwaad werd ik zelden. Overtredingen maakte ik dus niet. Ik lag nooit, de vrouw bij de scheidsrechter, nooit never ik zei, ik zei nooit wat alleen als iemand anders van ons die bal had zo, eigenlijk is dat allemaal raar dat ik naar de hand ga terugdenken dat ik dan toch meteen die bal wilde hebben dan riep ik me ja en dan moest ik hem hebben en dan kreeg ik hem ook meestal want ik zorgde altijd dat ik vrij stond zo slim was ik wel kijk als ik, ik bijvoorbeeld een man die me moest afdekken zo, en dan, dan kwam er een of ander in een positie kreeg iemand de bal en dan dacht ik van nu moet ik hem hebben en dan liep ik van vijf of zes meter links of naar rechts en dan had ik de balletje want dan kreeg ik hem ook en dat dwong niet die ander ook af om die bal aan mij te geven, eigenlijk. Dan kon ze me niet iemand anders geven. Dan was ik in die positie dat ik moest, moest ik hem krijgen. En ik denk dat Cruyff mijn grote drijfveer geworden is. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar omdat ze zeiden dat hij de beste was, dacht ik van... ...maar met mij ben je nog niet klaar. En ik vind dat geen verkeerde gedachte van me ook niet. Ik kan me er ook bij neerleggen. en denk van ja hij is de beste dus hou maar op. Maar nou, ik kan dat dus niet hebben. Dat is iets heel anders. Ik wilde gewoon beter zijn dan hem. Dus hij heeft gelukkig dat ik mij moet stoppen. En dat, zeg ik niet, dat zeg ik niet. Omdat ik me nu goed lul heb natuurlijk. Omdat ik dat toen ook per se wilde. Ik wilde gewoon beter worden dan Kruif Want ik wist dat hij de beste was. Als je met twintig man aan het voetballen bent. Op een centraal training. En dan weet ik ook dat hij de beste was. Dat zag ik zelf ook wel. Maar ik denk dat ik net zo weer met een bal kon als hem. Dus alleen was ik misschien nog iets meer gedreven in hem. Dus ik denk. Ik denk dat ik het wel gehad had. Denk ik. En hij is een topper geworden, dat weet ik. Maar die schuw ik niet. een halve minuut spelen, 9 minuten. Dat kan ons niet zo heel veel schelen, want we staan met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Van der Kuilen. na een goed opgezette aanval waar Dullens ook zijn portie werk aan gedaan heeft. Ik heb vier Frans gespeeld en twee vriendschappelijke. In Schotland wonnen we met 3-0 van de Schotten. Toen was Piet Keizer beter. En dat zat me toch wel dwars. Maar ik was een, Piet kon ik ontzettend goed vinden. Piet had toen een super dag. En toen dacht ik, toen dacht ik weer... Dus dus je bent er nog niet. Op het moment dat ik zelf goed speelde, was er nog iemand in de klas beter. En toen dacht ik van, toen ik in het vliegtuig naar huis zat, dan dacht ik van, potverdorie nog. Dacht ik eigenlijk van, die keizer die was goed. En dat bleef dan oien in me zitten. En dat was weer een reden om het smalder te gaan trainen als ik thuis kwam. Ik denk van, je moet beter worden als wat hij gespeeld heeft. Willy was... Uh... Hij was, was, was een en een half voetballer. Hij bezond uit voetbal in, in, in de, de jonge jaren, in de weinige jaren... dat hij maar gespeeld heeft, jammer genoeg. Hij, uh, ja, hij was zo, zo natuurlijk bezig. Hij, was, hij, hij vlinderde, hij danste over het veld. Hij, uh, hij wist met het hele kleine lijf van hem, want was heel een mannetje... Wist hij, wist hij alles en iedereen te ontwijken en, en, en met ballen en, achter zich te laten. Het was een... Was een, een, een dat is een prachtige voetballer om, uh, om te zien en ook om mee te spelen. Absoluut, een, een, een topvoetballer die ook een, een hele grote toekomst tegemoet ging. Tot, uh, tot, dat, tot dat bewuste moment, wat zijn hele leven door elkaar gegooid heeft. En dan nog een keer Dullens, mooi opgepikt. En dan wordt er een van onze spelers in de hals geraakt. Dat is Dullens... Die door de Belgen als het ware in de grond gedrukt wordt. Stond iets voorover en kreeg daar het gewicht van die Belg bovenop zich. Vrije trap voor Nederland. Muur van 4-5 Belgen. Waarvan de Kuilen lekker tussen gaat staan. Maar de Belgen sluiten achter hem. Dat gaat weer open. En wie stelt zich daar achter die bal? Dat is Keizer. Daar kan een ongegeneerd hard schot uitkomen. Dat komt ook. Goal! Het enige minpunt wat, uh, wat Willy gehad heeft, denk ik... is dat hij niet het geluk heeft gehad om in een groot team te spelen langdurig. Dat is het enige minpunt. Ik denk aan, aan zijn capaciteiten was niet, uh, niet echt iets, uh, iets op te merken. Ja, was natuurlijk niet een, uh, was geen man die, die, uh, die kop, zware kopduels kon winnen... of hele, hele zware duels aan moest gaan, maar dat moest hij ook niet doen. Nee, het, uh, datgene wat hij, wat, hij, wat hij kon doen, dat deed hij en het was, was heel fel. We speelden altijd zondags. Op maandag, en maandag vertrok ik het s morgens zeg om een kwart uur voor zeven vertrok ik in het bos. En dan was ik nu of negen van terug. Dan ging hij helemaal lopen. Lopen, lopen, lopen, lopen, lopen. Schijnbewegen oefenen. Tussen de bomen doorkruipen. Dat... Ah, geweldig. Dat was iets dat denk aan denkt. Met het de bovenlichaam heel veel werken, bijvoorbeeld. De bomen waren tegenstanders pakjes en de bomen waar, het, waar de bal moest ik tegen je koppen. De sprong ze omhoog. En ik had een enorme sprongkakken. Als je denkt dat ik met mijn hoofd aan de lat kwam... ik ben maar 1,69 groot. Dus dan weet je wat ik van een enorme sprong had. Ik had mijn ook geoefend. Ja, ik maakte me zo verschrikkelijk zwaar. Maar dat maakte me niks uit. Ik kwam om negen uur thuis even douchen, wat eten. En om half, elf, elf uur ging ik met de bal tegen de muur. En dat deed ik dan ook weer 1 of twee uur. Smiddags ging ik eten. Na de middag ging je dan een beetje kuiten. eigenlijk, omgeving het maar soort vrije trapjes nemen, voor corners nemen, wat dan ook. En s'avonds train ik dan gewoon met de club mee. Maar ik was ook nog moe. keihard, ik was nooit moe. En s'avonds om tien voor tien ging ik naar bed. En om tien uur wist ik niet meer of de weer nog bestond. Was ik die kop op het kussen en was pleiten. Dus ik liep er geen makkelijk in. En om half zeven smorgd liep ik de weg af. Iedere dag. Ja. Ja, een prachtig leven van met 3-1 gewonnen in de 100ste ontmoeting tegen onze Zuiderburen, luisteraars. En een verdiende overwinning. De mannen gaan daar gelukkig van het veld af, terwijl ze elkaar op de schouders slagen. Want het is Heilands, die daar Dullens nog een keer complimenteert. Heilands, de man met een grote internationale routine. Die daar Dullens, de debutant van Nederland, gaat complimenteren voor zijn voortreffelijke wedstrijd. En dat dient gezegd, luisteraars, Dullens heeft een uitnemende wedstrijd gespeeld. dat ik nog in Nederland-België was. was. Ik speelde in Nederland-België. Ik ben overtuigd dat je in alle kranten lezen. dat ik was de beste man in het veld was. Maar ik was over die wedstrijd helemaal niet zo tevreden. Want ik denk, van, als men hier in Nederland denkt dat ik een goede wedstrijd gespeeld heb, dan gaan ze nog wel iets meemaken hier, dacht ik. Omdat ik zelf dacht, het moest gewoon nog veel en veel beter. Ik heb bijvoorbeeld heel weinig gaan te kijken van mijn, van mijn dribbles, van wat ik eigenlijk echt in had. Ik heb echt gespeeld, met veel discipline wel gespeeld. Balletje afgeven, vrijlopen, en noem maar op. Ik heb eigenlijk voor mijzelf had ik een hele makkelijke wedstrijd gespeeld. Want ik had het mezelf in die wedstrijd niet zo moeilijk gemaakt. En dat viel me sneller aan tegen. Vooral omdat ik een hele goede dag had. En als je een goede dag hebt, moet je alles laten kijken wat je kunt. En dat heb ik niet gedaan toen. Het liep het allemaal zoals ik het graag had. Ik bereidde bijvoorbeeld de eerste goal prachtig voor. De tweede goal maakte uit een vrije trap tegen me veroorzaakt. Prachtig over Piet Keizer weer. En ik had in die dag... Ik kreeg na de wedstrijd bij het afvallen van het haasje, dat zei het spel van de eerste interland. Kreeg in, aan, de, aan, de, aan het diner kreeg een staande ovatie. Kreeg dat toen ik naar voren moest. Omdat ik mijn eerste interland was en iedereen was ervan overtuigd dat ik schitterend gespeeld had. Maar dat gevoel had ik zelf nog niet. Dus het had echt wat beter gekund. het voetbal van ja gekozen. Dus ik zat in een fantastisch mooie fase. En het mooiste van alles was, vond ik, dat ik ook ontzettend veel stem had uit het westen en uit het noorden des lands. En dat deed me wel erg goed dat ik niet alleen maar door Limburgers gekozen ben toen. Gelukkig dat ze me gekozen hebben, anders was ik het nooit verstreven meer geworden. Dus ik zat in een fase dat het heel mooi was en overging in het zeer verschrikkelijks voor mij. ik had één keer gescoord. En ik had een strafschap gemist, zoals alle Nederlandse tegenwoordig doen. Dus ik miste hem ook nog. En ik wilde per se na het missen van die strafschap... dat gebeurde met zoiets in twintig minuten voor tijd. Het was een drie-een hadden we toen voor. En ik wilde per se een nieuwe goal maken. Ik dacht dat Willy net een kans had gemist. Dacht ik. Maar dat durf ik niet helemaal te zeggen, hoor. Uh, Willy uh, was niet volgens voor mij toen, maar uh, ik praat over 35 jaar terug, dus uh, volgens mij niet uh, super. Nee, volgens mij niet. Ik was niet zo, ik was ongeveer op eigen halve, met een meter of tien op eigen helft had ik de bal gekregen. Toen ben ik een beetje aan het pingelen gegaan en toen had ik twee om gespeeld en toen kwam er. Elke ik er twee voor me eigenlijk. En ik, wilde eentje, of ik speelde eentje de bal tussen de benen en de andere wilde ik een beetje omheen. En toen werd ik vastgegrepen op dat moment en toen gingen we samen neer eigenlijk, met ons eigenlijk En eentje viel me toen en ik knie. Willie komt vanuit het uh, middenveld uit, met de bal aan de voet. en Op een gegeven moment komt hij ongeveer op de uh, 20, 25 meter van de goal. Daar uh, komt hij mij tegen. En uh, Willy was een talentvolle uh, jongen, kon enorme schijnbewegingen maken. Alleen ik was het type wat gewoon de bal in de gaten houdt en niet uh, de man in de gaten houdt. Want dan ga je mee, namelijk. Dus je houdt die bal in de gaten. En op het moment dat Willy een, een schijnbeweging maakt, ben ik blijven staan. En op dat moment dacht Willy dat ik meeging met, uh, met, uh, met zijn schijnbeweging. En is hij op mijn knie geploft? Ik bleef staan en Willy is gevallen. En dat is het wezenlijke wat er gebeurd is, meer niet. En ook geen scheidsrechter of wat dan ook, heb er van voor gefloten. En. Ja, ik zie me wel, ik zie me wel eigenlijk precies, nu, ik zie me naar vallen, ik zie me echt neergaan. een beetje links omlaag. Ik kon meteen opspringen van die bal. Maar ik werd, ja, en toen kwam die ander, die kwam aan. die wilde eigenlijk een beetje meer mee ontwijken. Maar die kwam ook op een of andere reden te vallen en die viel me precies tegen me op. En toen knikte hij en ging me dus vol in de knie toen. Dat was een 80 kilo, denk ik. En dan kon we dit dus het knietje niet tegen. En toen was het ja, neer, leeg blijven. En vooral niet te veel bewegen. Nou, toen. Uh, uh, toen bleef Willy liggen. En uh, is met de brancard het veld afgedragen. En. Uh, nou, dat, uh, dat was natuurlijk niet zo uh, plezier. want het is nooit plezier als een uh, speelder het veld wat afgedragen. Ja, wie, wie, wie dat dan ook schuld heeft, dat maakt niet uit, op dat moment. En ik kwam me verzorgen met de dokter meteen het veld oprennen. Maar en... ja, goed, ik heb er zeker op minuut vijf, zeker gelegen, denk ik. En toen hebben ze me naar binnen gehaald en toen, ja... Ik wist gewoon, het was heel ernstig. Mis. Voor mij uh, leek het helemaal uh, uh, niet zo erg. Dus het was voor mij uh, uh, gewoon uh, een blessure. En meer niet. Bert van Inge was dat van Vitesse. Maar ik ben er, hij heeft het niet opzettelijk gedaan. Dus het is eigenlijk een ongeluk geweest. Maar. Ik moet er niet aan denken dat ik het gevoel had gehad dat hij me opzettelijk onderuit geschopt heeft. Daar moet ik niet aan denken, dat, maar dat heb ik ook niet. Dat gevoel heb ik niet. Het was gewoon een ongeluk. Het was echt een ongeluk. Ik ben naar hem toegelopen en uh, gekeken wat er aan de hand was. Nou, en toen zag ik dat hij uh, uh, ge, uh, behoorlijk geblesseerd was. Maar niet uh, dat je zegt van, hey, uh, Willi zou niet meer kunnen voetballen. Het was niet heel druk omheen. Want iedereen had wel in de gaten dat, erg, dat iets ernstig mis was. Knie was het was zo gezwollen eigenlijk. Maar ik heb nog niets... Uh, misschien dat hij wat zorgen zegt, maar dat staat me niet zo bij. Maar eerlijk zeggen, dat kan ik dat kan ik... Ik misschien iets vertellen, maar zeg, oh, ik heb me wel verontschuldigd. Maar dat weet ik gewoon niet. Ik was zo met mezelf bezig. Op dat moment dat, dat, dat me het overkomen was. En ik, en ik wist dat ik niet aan het seizoen kon beginnen. Dat wist ik. Dus en dat was het vervelende. Nou, dat hij zwaar geblesseerd was... Uh... Uh, ...hoorden we eigenlijk... Uh, ...ik dacht volgens mij op de volgende training of zo. En later las je dat in de krant. Ik heb Bert nooit gezien. Ik heb er eens vaak in het begin gedacht... ...waarom laat hij niks weten eigenlijk? Ze hebben ons bij elkaar willen brengen... ...bij, het, uh, bij de laatste wedstrijd van Monica, op Monique Kruis van Vitesse. Dus voordat Vitesse naar het nieuwe stadion ging... ...toen bellen ze me van de Arnhemse krant op voor... ...of ik een interview wilde doen met Bert van Inge... Ik zeg, waarom is dat? En dan vroegen ze mij van... Ja, want ik het bij dat ben Velden, Ik ben bij Vitesse geblesseerd geraakt. En dat zouden ze wel fijn vinden, omdat ze vandaag gingen vruizen naar het nieuwe stadion. Ik moet zeggen, ze hebben een prachtig stadion. Prachtig vind ik het. Uh, toen het Geldere Droom uh, geopend werd, toen wilden ze eigenlijk uh, Willy en mij bij elkaar brengen. Nou, in eerste instantie voelde ik er nooit wat voor omdat ik heb gezegd, luister, er zijn zoveel uh, nare dingen over mij gezegd... dat ik zeg, nou, voor mij hoeft dat niet. Nou, een verslaggever en aandam heeft verschillende keren... s'avonds, laat gebeld hier, om uh, uh, verschillende dagen. En over het laatst heb ik gezegd, van uh, nou, dan doe ik dat wel. Uh, maar wil, wil je het wel? Ja, die wilde wilden het wel. Nou, ik zeg, nou, dan uh, ja, zegt hij, wil je een afspraak maken? Nou, ik zeg, nou, maak maar een afspraak, maakt me niet uit wanneer toen na een paar dagen heb uh, die verslaggever me gebeld en wat bleek eigenlijk dat Willy uh, niet kwam want hij kon het emotioneel niet aan. Ik moet eerlijk zeggen daar kon ik dus niet aan. Ondanks dat ik alles goed verwerkt heb wilde ik dat dus toch niet. Ik wil niet daar terug waar het me gebeurde is en dat ik zeg maar 35 jaar later die man zie waardoor ik dus van uit de voetbalwereld gerukt ben in dit geval. Ik zou hem niet meer kennen, denk ik. Ik zou, hem dus ook, ik zou Bert niet meer kennen. Maar dat hoefde voor mij niet. Dat vond ik toch... Dat vond ik te zeer een zware opgave, toch? Ondanks dat het zoveel jaren later was. Dat had ik dus niet gedaan. En ook niet aangekund, denk ik. Daar keek ik ook enorm tegenop. Nou, ik wil met... Uh, kijk, ik ben niet zo'n stijfkop, maar... Uh, ik wil gewoon Willy niet, met Willy niet meer praten. Uh, dat is voor mij over. En, uh, laat Willy nog mooi in Limburg zitten en laat mij in Nijver altijd. En ik, voor mij uit hoeft het nooit meer uh, dat ik Willy hoef te zien. Ik hoop dat Willy heel goed gaat. Maar uh, ik hoef met Willy niet meer te praten. Nee. Maar ik heb ik het ik heb ook nooit vroeg. Ik heb nooit gedacht van, god, verdorie, en is een klooio. Die dacht heb ik nooit gehad. Ik was toen zo kapot dat me dat gebeurd was. Iedereen weet dat ik voor die sport alles gedaan en alles gelaten heb. Dat weet iedereen. En uh, dat werd me toen wel... In een tijd van een paar seconden werd me dat gewoon afgenomen. Toen hij hem niet hij vindt opzettelijk geblesseerd Dat kan ik niet vaker hem vertellen. Het is een hele ongeluk geweest. Maar ik vind, ik, ik hoef van niet meer te zien. Dat is niet iets... Daar sta ik echt niet op te kijken. op de radio dus de, de, de laatste week voor het seizoen is er niks bijzonders gebeurd alleen is er ook bij Vitesse tegen Stelge is, er, is Willi Dulles zeer ernstig geblesseerd geraakt en ik zat precies onder het radio ik, te luisteren en toen dacht ik van ja hij heeft nog gelijk ook nog ik weet wel nog toen ik thuis kwam dat mijn vader en moeder enorm schrokken hoe dik het de knie was maar ik ik was ook geschrokken het zag er verschrikkelijk slecht uit en ik wist dat het heel erg was. Dat wist ik. Dat kan ik dus niet, dat zal ik nooit kunnen ontkennen. Ik wist gewoon dat het er echt mis was. Je hebt soms wel een avondje, natuurlijk vaak aan, ja, ik had nooit een wedstrijd gemist, nooit. Ik had nooit wat gehad. Kijk, sommige mensen zeggen: misschien, misschien was je wel een beetje te tengeren, te noem maar op. Nou, ik heb vanaf mijn, ik denk vanaf mijn tiende jaar misschien nooit een wedstrijd gemist, in de jeugd niet, in, de, in nergens. Dat was mijn eerste blessure die ik kreeg. En ik wilde ze graag voetballen, maar ik wist gewoon, dit voorlopig is dat niks. Dat wist ik dus zeker, dat ik niet meer voorlopig in het voetbal kwam, dat wist ik wel. Maar ja... Voor mij was dat eigenlijk op dat moment, was het ergens wat me er kon gebeuren natuurlijk. En... Uh, Ja. Het was bullshit ja, goed. Ik geloof dat ik vrij vroeg naar bed gegaan ben Die avond of lekker bed ben gelegen En blijf liggen, maar gewoon hè. En dan gaat toch een hele hoop door je hoofd en Dan ga je echt denken, van, het zal toch niet echt afgelopen zijn maar goed, en dan komt de club als we een dokter dokter. Ja, ze kom op, het komt nog goed en zoiets allemaal. Maar het kwam niet meer goed. Hè. De sport was over. Helaas. Ik heb dat ook in het begin ontzettend moeilijk mee gehad, namelijk. Vandaag lig ik ben daar huilen thuis en hou ik heel veel. Hele, eigenlijk, van, eigenlijk van een keiharde werker... een aardig voetballertje toch? Of goede voetballer mag ik ook wel zeggen. Eigenlijk is een beetje zo'n heel... arm kereltje in één keer. Ik had het gevoel dat ik de armste man in de wereld was... maar dat was natuurlijk niet zo. Maar niet, dat gevoel had ik wel een beetje. En dan kun je toch wel zeggen... ook als arts tegen je zeggen... Van, er zijn nog wel leukere dingen als voetbal, maar dat gevoel had ik dus niet... Ik ben in augustus geblesseerd geraakt. En ik ben in december pas geopereerd. En ik heb van augustus tot december... geen enkele wedstrijd gespeeld zonder pijn. Dat was een levensweg moet ik wel zeggen. Kijk, ik heb twaalf maanden niet kunnen spelen. Ik heb vier maanden helemaal niks kunnen doen. Dat was dus vlak na mijn operatie. En toen heb ik nog acht maanden gewerkt aan iets... waarvan de dokter zei... dat gaat niet. En ik dacht van, dat kun jij wel zeggen. Maar ik geef toch niet op. Dus het gaat wel. Maar het ging toen nog niet meer zoals vroeger. Het ging nog niet de helft. Alle soepelheid was ik kwijt. Ik moest altijd heel voorzichtig zijn. Mijn knie deed altijd pijn. Ik kon hem niet zo ver buigen als het nodig was. Het ging gewoon niet meer. En toch heb ik keihard nog gewerkt. De ondergang van mijn einde is geweest dat ik niet wilde toegeven aan een blessure. Dat is de ondergang geweest. Nou, anders niks. Dom was het gewoon. En dan me niet mogen gebeuren, zoiets. Maar het was ik bijna nu om te doen. Ik vraag me nog steeds af... dat ik dat gedaan heb eigenlijk. Van augustus tot december. Ik heb nog twee interlands gespeeld met een blessure ook nog. Nederland, Denemarken, Nederland, Jackassel, Toen was ik al een geblesseer. En toen speelde ik wel goed. Maar met veel pijn. Maar achteraf is het gewoon heel dom geweest. Eigenlijk hadden ze me in augustus moeten opereren. Er was misschien niks aan de hand geweest. Maar dat heb ik niet toegegeven en dat is ook wel een van de oorzaken geweest. Ik, ik wilde gewoon niet opgeven. Ik wilde niet hebben dat men zei van Wille, je moet naar het ziekenhuis, je moet opereren. Nee, want ik wilde spelen. Dat deed ik veel liever. Dus ik zei gewoon, ik voel niks. Maar het was bijna niet uit te houden. Wat er raad dat ik nu zeg, dat heb ik nooit verteld. Nog nooit. Dat ik van augustus tot de december de moeilijkste tijd heb gehad. Toen werd ik toch nog Interland speelde ook nog. Als ik toen eerlijk was geweest, had ik gewoon moeten zeggen, het gaat niet. Want door de wil heb ik toch gespeeld. Dan kun je denken wat ik van de wil heb gehad. Altijd pijn. Als ik in lopen was, kreeg ik steken. Als ik in het trainen was, kreeg ik steken. Als ik in het voetbal was, kreeg ik steken in de knie. En ik zei gewoon: er is niks in dat is prima. De wil was zo erg, dat is. De wil heeft me eigenlijk kapot gemaakt. Ik denk van: iedereen voelt balans wat. Maar ik had nooit wat. Ik heb nooit een wedstrijd gemist. Ik heb nooit een training gemist. Nooit. En ik had één blessure en dat was afgelopen. En daar wilde ik gewoon niet toegeven. Er zijn ook veel mensen die ze hebben gezegd van... He, heb je altijd spuit gehad? Ik heb nooit een spuit gehad. Ik heb één keer een spuit gehad. En dat waren er twee. Die heb ik laten zetten bij Obo Schneider. In, in Keulen in het ziekenhuis. En die zei tegen mij van... Ik, zit, ik, ik zet nu twee spuiten. Ik zal hem op Nederlands doen. Ik, ik zet nu twee spuiten en dan is het allemaal in orde, zegt hij het was inderdaad in orde, het was na, dat was het zaterdags en soms heb ik mijn laatste wedstrijd gespeeld dus zo was het in orde toen ging je uitdrukking niet heen maar daar heb ik wel niks gevoeld ik denk dat dat een beetje nare spuit is geweest ik denk dat daar de oorzaak ligt dat we de niet meer even kunnen voetballen denk ik dat weet, nog, dat weet nog niemand, maar nu zeg ik het en niet bij ons dat club was daar zat gegarandeerd niet wat veel mensen gezegd hebben, dat is gewoon niet waar ja, dat was even goed shit. En toen heb ik ook na die tijd zeg maar, dus een hele moeilijke periode gehad. En ik ben eigenlijk ben misschien wel een beetje de draad kwijt in die periode. Dat weet ik dus niet helemaal. Maar ik weet gewoon, op het moment dat je gaat voelen dat je echt moet stoppen... en ik ben er ook begrijpelijk moeten stoppen gewoon. En wat er toen daarna allemaal met me gebeurde, dat weet ik niet meer zo helemaal precies. Ik weet wel dat ik toen een hele moeilijke tijd heb gehad. En dat ik zelfs niet meer naar het voetbal ben gaan kijken. En ook heel weinig naar het voetbal heb gekeken op televisie. Gewoon omdat ik dacht, ik hoorde er eigenlijk bij. En ik kon er gewoon niet goed voor werken. Ik ben, ik ben wel, wat ik wel weet, is bang. Ik ben bang geweest toen eigenlijk. Dat het met verkeerd zou gaan... En dat bedoel ik ook mee, bang dat mensen met de straat zullen aanspreken hoe het was. Ik ben dus ook toen heel weinig in de stad geweest, of wat in ogen. Ik was altijd bang dat de mensen vragen: En je hoe is het? Hoe gaat het? Ga je nog voetbal of zo? Die vraag heb ik zoveel mogelijk ontweken. Ik ben toen ontzettend veel daar geweest waar ik altijd getraind heb. Ik ben ontzettend veel in de bos geweest, ga lekker gemandelen altijd. Lekker op een bankje zitten rondkijken. En dat blijft toch een beetje in je bolletje graven eigenlijk, waarom dat niks misgegaan is. En waarom dat het mij net moest gebeuren omdat ik zelf wist dat ik alles deed en alles liet. En leefde als een monnikbewijs en spreek echt om, om, ja, om lekker te sporten. het lang laten denken. Ik moet het mag best kort zijn. Ja. Kostendul is, goedemorgen. Hallo, meneer Bronnenberg. Als je wil, kent je melken vlug. 10 uur en Kom, meneer Bronnenberg. Tot morgen. Hoi, hoi. Ik heb van alles gedaan. Ik heb me het eerste proberen. Ik heb het eerste jaar helemaal niks gedaan. Dat ik dat van niet vergeten. Toen dus zijn de kinderen gekomen. Ze hebben de kinderen fijn opgevoed. in de school gebracht en erop. En toen ben ik, heb ik me toch in sport met wielrenners gaan bezighouden. En die wielrenners die bevielen me niet zo goed. Dat wil zeggen dat wielrennen bevalt me wel. Want ik dacht dat wielrennen is de zwaarste sport die ik geef. Maar die mannen die waren een beetje lui. En daar hou ik niet zo van. Dus daar ben ik ook mee gestopt. En toen heb ik ook een heel tijdje niks meer gedaan, en toen ben ik, ik ben Ik kan kiezen voor dat vak wat ik nu doe. Ik heb ook nooit de gedachte gehad om voetbal te gaan. Dat wilde ik gewoon niet. Het is ook een beetje een handicap geweest, dat ik niet kon, zelf niet trainer kon zijn. Ik kreeg geen toestemming om een trainingskurs te gaan volgen in verband met mijn blessure. Dus dat ging dus niet. En het is toch een gave om trainer te zijn, vind ik, want Als je zelf goed kunt voetballen om anders iets bij te brengen. Als je zelf het gevoel hebt van ze kunnen het toch niet zo goed als ik dat kan. Dat is natuurlijk moeilijk. Dat lijkt me iets verschrikkelijks. Ik denk dat ik daarom dat vermeden heb. Jij hebt wel een seizoenskaart voor fortune? Nee. Bekebit was wel heel goed, vond ik. U speelt aan was goed. En nu ligt nu voorlopig uit, heb ik gelezen? Mm -hmm. Ik ben benieuwd. Met zekers nu ben ik wel benieuwd. Kunnen je wel meteen zien wat die aankoop is? Het gaat niet echt spannend, hè? Spannend niet meer. Zes wedstrijden drie thuis drie uit. Ik vind hem eigenlijk een beetje klein, maar ja, goed. Dus kronkaat kan veel natuurlijk. Nou, nu ben ik... Dit is echt... Dit is mijn vak, maar... Ik zou dus niet dit kunnen doen zonder een beetje babbelen, eigenlijk. En de meeste gaat toch wel over het voedelen. Ja. Dus toch een beetje, ja... Het blijft toch altijd een beetje leven ook. De meeste mensen komen ook om over het te praten. Voor de meeste is het harenknippen. De kunnen ze overal, denk ik altijd maar. en nog ook een beetje klikken natuurlijk met de klanten. En ik moet zeggen, ik heb een fantastische klantenkring. Het dus gewoon heel erg goed. Maar het gaat heel vaak met de meestal van. 80% van mijn klanten over het praten hier. wat zijn zijn ook veel ook voetballers. En ook ook spelers nog, ja. Als je, als je een beetje die spelers hebt... Dus als je spelers tegenkomt waar ik zelf niet gespeeld heb... dan hebben we het ook altijd een beetje over de vergelijking van vroeger. Het spel van vroeger en van nu. Dat alles zo enorm veranderd is. Wij vinden dus natuurlijk dat ze allemaal veel te veel verdienen. Maar dus als wij nu leefden, dan verdienen we ook graag zoveel, uiteraard. En dat de prestaties meestal niet zo goed zijn als toen we zelf speelden. En daar ga ik soms wel in mee niet altijd over. Ik vind dat dus nu dus ook nog... Maar het is wel allemaal helemaal veranderd, vind ik het ik vind vroeger was het toch meer aan het spelletje eigenlijk. En nu gaat het toch vanavond over het geld. En het spellet is nu eigenlijk een beetje... De verandering is gekomen eigenlijk dat... Vind ik vind dat het meer om het geld gaat dan om het voetballen, vind. ik. Maar het dat zeggen allemaal alle, oud-voetballers. Dat zeggen altijd van, er is te weinig inzicht op het voetbalveld. Maar ik vind het dus echt, vind ik het. Hoppakee. Okay. Ik zal wel een beetje met duivenkleren aandoen. Ik zal je wel een beetje moeten poetsen achter. Maar moet dat is niet zo erg. Zo, we gaan nu naar de duiven ook. en uh, Dat heb ik achter de tuin staan. En dat is wel echt een hobby waar ik heel veel tijd in steek. En waar ik dit jaar dus eigenlijk een heel zoveel mee wil gaan maken. En of dat ze lukken, dat moet ik even afwachten. Ik verwacht wel veel van jaar. Beduiven heb ik voornamelijk omdat ik eigenlijk ook een beetje rust zocht naast mijn voetbal eigenlijk. En ik vind dat ik hier fantastische rust in vind. Als ik moe ben of als ik me niet zo lekker voel, dan ga ik lekker het avonds even naar buiten. En dan ga ik beduiven nog zitten, een uurtje, of een anderhalf uurtje beduiven nog zitten. En dan voel ik me naderhand, voel ik me heerlijk. Dus het is me heel raar misschien, maar ik vind het een prachtig ook niet. Zullen we eens gaan kijken binnen? Ja. Ik zal eerst even de kraan pakken. ik moet eerst een beetje poetsen. Even een beetje vreemd. die jong? Kom eens gauw. Nee, kom eens. Ja, zo is het goed. Dat is fijn. Dat is wat ik hier het hetzelfde laat doe. Het is lekker een te spelen met de beestjes. Ja. Kom, kom. Kom eens, kom eens schouw. Kom eens schouw joh, ook een spaar. ze pikken aardig. Ik wel Kijk, ik heb overal die pikjes. Als ze allemaal duifen beters zijn, dat is fanatiek. zo fanatiek. Zo. Een duif is eigenlijk iets net als een voetballer. Die moet eigenlijk zijn toeleven, vind ik. En als ze duif bijvoorbeeld, ik heb de ramen nog niet verduisterd, dat ga ik dus doen als we iets verder aan het seizoen zijn. De duif moet rust hebben. En op het moment dat hij naar buiten komt... dan moet hij eigenlijk een beetje ontploffen. Ik wil... Ik, wil, ik mag best zeggen dat ik... Ik wil eigenlijk binnen nu, binnen nu... Ik ben dus nu... We zitten in 2001. En ik wil eigenlijk... In 2003 wil ik bij de beste spelers zijn van Limburg. En dat wil heel wat zeggen. Dus ik, heb, ik wil er nu twee jaar voor uitrekken. Dan wil ik ook alles doen en alles laten voor die beesten hier. En dat moet lukken, vind ik. Dat moet... Ik, moet, ik heb het gevoel dat dat lukt. Ja, het, is het is hier prachtig, vind ik altijd. Hier, ik, hier zit ik uren. Dat is, dat is eigenlijk niet te geloven. Eigenlijk, hè? Hier. Maar hier voel ik me gewoon lekker. Ik moet eventjes een beetje verder gaan, hiernaast. Dit is, ik denk, dit is ontstaan omdat ik dus een blessure heb gekregen. Als ik de blessure niet had gehad, had ik nooit duiven gehad. Maar ik kan me hier wel lekker in, in uitleven. Net zo goed wat ik gedaan heb met voetbal eigenlijk. Kan ik dat hier op het door, kan ik dat ook. Want ik sta hier met, met jou lekker te praten eigenlijk. Maar het liefst ben ik zelfs met de duiven even bezig. Dat is, dat is een ding. Ik zou eerlijk zeggen, als ik nu moest gaan kiezen... voetballen kijken of duiven houden... dan zou ik de duiven houden. Dus voetballen kijken, zeg ik. Niet als spelen, Als speler zijn, dat, dat staat niks boven. Dat is maar één ding... Ik, had, ik wilde speler zijn en blijven en ook trainer worden, had ik gewild. Dat was eigenlijk mijn hele opzet van alles. Het is helaas allebei niet mislukt, maar toch een beetje veel te vroeg geëindigd. En ik heb dus nooit trainer geworden in verband met, met mijn blessure. Maar als ik nu moest kiezen van, wil je gaat aan het voetballen kijken of je, of je moet je duiven opgeven. Dan gaf ik het voetbal op, dan ging ik het ook met de duiven verder. En de duiven heb ik nog wat te vertellen en aan voetbal kijken... Ik heb heel veel interesse in het kijken vind ik, maar ik vind het dus niet meer zo goed op het ogenblik. En dat valt me een beetje tegen. En vandaar dat ik liever hier ben dan op het voetbalveld. Ze zijn mijn diertjes, maar ze zijn mijn dierbaar. Ja. op 90 graden buigen. Dus ik kan het been niet verder buigen als zo. Ik heb dus hier je, een paar flinke littekens op de knie. Dit is van de kruisbanden enzovoort. En ik heb hier nog een litteken van een derde operatie. Ik heb de knieschijf laten verwijderen uit de knie. Maar je doet gewoon... Op het moment dat je knijpt het doet... ook een beetje het bot een beetje zeer. Maar dat heb ik van tevoren nooit gehad. Ik heb heel weinig last gehad op mijn werk nooit. Maar ik moet zeggen, op dit moment is het heel vervelend. Het is echt pijnlijk van binnen eigenlijk aan het botten echt pijn. En ik hoop dat het misschien een gevolg van ik wel een paar keer dat met de griep gehad nu. Misschien is het daar wel een gevolg van. Ik weet het, dus ik heb normaal nooit last van de knie. Maar op dit moment moet ik zeggen... Is, het is niet zo prettig. Ik heb er nu ook geen moeite mee om erover te praten over vroeger. Ik heb de periode wel gehad. en Dat was in 1988. Ik ben er heel zwaar overspannen geweest. En dat dus is gekomen eigenlijk toen met de EK... dat Nederland werd Europees kampioen... Met de fantastische Marco van Basten, en noem maar op. En ik kwam eigenlijk de gedachten een beetje terug van: dit had ik in 1974 of in 1970 of in 1978 ook mee kunnen maken eigenlijk. En die gedachten werd ik heel moeilijk kwijt. Ik had gewoon de gedachte van: dat ik dat zelf ook al kunnen meemaken. Samen met Piet Keizer, samen met Gruijs Michels trainer en noem maar op. En dat, droomde, dat begon ik gewoon van te dromen eigenlijk. En die dromen werden naar de rand gewoon in verhaal Ik, begon, ik denk, oh lekker, had je lekker kunnen spelen dit en lekker dat. En met Kruiven, en met Zwart en met Zwarte, noem maar op, en met Ruud Kroll en die gasten allemaal goede spelers. Potverdorie dacht ik van, dat had ik toch ook allemaal kunnen meemaken. Ja, en dat is, en dat verbleef er altijd. Iedere nacht begon het opnieuw. Iedere nacht begon het. Het was zo raar. Ik vond het als ik aan als ik de nacht begon, en ik, en, en ik viel in een of andere droom, ik noem maar iets, wat, ik, wat ik, ik kan herinneren dan, dat ik begon te dromen dat ik lekker aan het voetballen was, en toen werd ik wakker en was ik kwaad dat ik niet doordroomde eigenlijk, want ik vond het toch zo fijn hè, en in die droom zelf, vond ik het fijn. Maar naderhand werd gedroomd, toen werd het geen droom meer, toen ik, sliep ik dus niet, en had ik hetzelfde gedacht als die droom eigenlijk dan deed ik gewoon aan het potverdorie nog. Met, lekker met kruifvoetballen Dat was een wens van iedereen. En dan had je nog goed spelers waar ik het goed mee kon vinden. Eigenlijk in de tijd. En lekker met die en die en die. En dan wereldkampioen worden. Of Europees kampioen. En toen waren ze ook nog. toen waren ze ook nog Europees kampioen. Ja, toen was het helemaal mis toen. Toen was echt van... Eh, dat had ik misschien kunnen meegemaakt tegen de Duitsers. Misschien had ik de Duitsers wel alleen geklopt. Zo'n gedachte kreeg ik dan in dit geval. En dat was natuurlijk helemaal niet mogelijk. Ja, en toen, en toen ben ik flink over de rooie gegaan toen. Dat wil zeggen, van, ik heb toen echt overspannen geweest. Ik heb van tevoren altijd gedacht. Mensen die overspannen zijn, zijn zo'n slappe Jannissen eigenlijk. Dat ik dacht altijd van, ja, wie gebeurt nu zo eens? En ik had er eigenlijk ook ontzettend naar mijn zin. Alles wat ik heb, wilde heb ik. Ja, je, je was eigenlijk gezond. Dan ik lekker, en Ik woon hier lekker en ik heb het heel erg leuk. En toch gebeurde het mij. En dat heeft toch te maken met het verleden, denk ik. Het heeft het toch niet helemaal weggestopt. En dat is zo raar. Maar als je naderhand, ik ben dus bij een psycholoog geweest in het ziekenhuis, in het Als je met die man praat, dat, toen ik met hem daarover ging praten. Omdat ik gewoon professionele hulp nodig had. Gewoon ging, ik werd er dus gewoon niet meer kwijt. En als je een hoort wat mensen inderdaad vaker nog een keer terug oppakken... wat misschien zo mooi had kunnen zijn, ook voor andere mensen. Niet alleen voor mij dus, maar ook voor andere mensen. En dat je daar een behoorlijke slag voor voor je bolletje kunt krijgen. <tiek> dat is voor mij dus ook gebeurd. En ik heb voor mezelf het gevoel gehad van was er met mij eerder gebeurd. Dan denk je een beetje anders over datgene wat je hebt meegemaakt. En dat had ik toen nog niet. Kijk, ik heb iets verschrikkelijks meegemaakt natuurlijk. Maar daarna zijn er natuurlijk ook nog hele mooie dingen. Maar die mooie dingen die wilde ik gewoon vergeten. Ik wilde alleen maar weer gaan denken aan het voetballen. Dus, maar dat was mijn recht gewoon niet. Mijn recht is eigenlijk dat ik het fantastisch goed heb op dat moment. En dat het me toch gebeurt dat ik weer ging denken... van als ik dat niet had gehad... had ik dit kunnen hebben en dat kunnen hebben... en dat kunnen doen en dat kunnen laten. En dat is maar een heel raar gevoel, vind ik. Dat je eigenlijk een prachtig leven hebt toch. En dat je toch weer gaat terugdenken dat ze fijn had kunnen zijn. Omdat ik ze fijn had kunnen blijven voetballen eigenlijk in die tijd. En dat, dat was ook het punt waar ik op bleef steken. Eigenlijk. En dat werd ik gewoon niet kwijt. Ik dacht van waarom hebben ze me dat eigenlijk afgenomen? Ik heb er toch zoveel geleefd en alles voor gedaan. En anderen gaan dit en anderen gaan stappen en noem maar op. En dat gebeurt er niet. En waarom is dat mij eigenlijk gebeurd? En dat dan werd ik een beetje opstandig. En dat heeft me een beetje en vermoord toch. Eigenlijk in mijn gedachten dan. Want ik kan me herinneren dat ik toen vaker bij Fortuna binnenkwam... Ik ging mensen we hebben een het voetbal kijken. En dat ik bij Fortuna binnenkwam... en dat mensen me heel raar aankeken. En dat wil zeggen van... ik heb toen in die tijd heb ik een pasfoto moeten maken. Dat ben ik ook niet vergeten. Hè? En dat schrok ik zelf toen, toen die foto klaar was. En ik, hoe slecht ik er eigenlijk uitzag. Ik denk dat, toen veel mensen gedacht hebben dat ik heel ernstig ziek was. Maar mijn vrouw die had een paar keer tegen me gezegd... eens een paar weken vrij in de salon... Want je ziet er zo verschrikkelijk slecht uit, maar ik wilde het gewoon niet zien. Tot ik al nog ging. Het is dus morgens vroeg, ben ik nu meer te knippen. En om tien van negen ben ik door de knieën gegaan, Dan ben ik ongekript in de zaak. Ik zou me altijd blijven herinneren aan datgene wat me gebeurd is, Ben is gewoon zo. En Ik kan dat benisch dus niet buigen, dus het is ook heel vervelend soms. Het enige wat je ons af doet als je me afdroogt, denk je van heeft het nog goed uitgehouden. Ik heb een staanbroek, broek bij de kapper. Ik heb al eens ooit gedacht, hoe lang zou ik, dat nog, zou ik dit nog kunnen doen? Ik heb het gevoel dat ik makkelijk kan doorgaan tot mijn 60ste. En mocht ik gezond blijven, dus ook tot mijn 65 Dat zal me niks uitmaken namelijk. Als ik maar gezond blijf, daar is het me niet uit. Want werken doe ik graag. Maar de knie geeft wel altijd aan dat ik wel een behoorlijk blessure heb gehad voor. Dat is en dat blijft. Dat is gewoon zo. Ik kan niet alles doen. Ik kan voor niet gaan hardlopen, kan ik niet. Ik kan niet, eh, nooit gaan skiën, dat weet ik gewoon. Of noem maar op, ik kan nooit, ik kan nooit alle dingen gaan doen die ik misschien graag doe. Ik ben wat dat beter heel beperkt. De herinnering blijft, dat is niet helemaal zo. Ik niet. Ik weet gewoon, dat is gekomen door het voetballen en door het sporten. Hè? De lid denkt, zijn nog steeds zichtbaar, dus het zal gewoon zeker blijven. Het is raar, het is... Het is, en bedoel ik mij als ik zeg, het is raar dat dit nu eigenlijk alles bepaald heeft en dat ik geen voetbal meer heb kunnen zijn. Het is maar een onderdeeltje, maar het is wel heel belangrijk. Knieën enkels zijn voor ieder sporter belangrijk. Het gaat alleen maar om kleine dingen, maar het gaat om de scharniertjes eigenlijk in dit geval. De is raar, dus knieën enkels is heel gevoelig. Als je daar iets aan krijgt, hè, die heb je nodig, dus daar mag je niks aan krijgen. U hoorde een aflevering van Damocles, een bijdrage van de KRO uit 2001 gemaakt door Marijn Schilders. Over de sportcarrière van Willy Dullens en de blessure die hij in 1966 kreeg. En die voor hem dus inderdaad een heel belangrijk keerpunt bleken te zijn in zijn leven. Keerpunten, daar gaat het over hier op Radio 1 bij VPRO's Woord. En keerpunten zijn er ook in allerlei andere vormen. De kunst van het wedstrijd In vier delen. Take your mark. Vandaag Go. het keren. Hoe cruciaal? Ja, keerpunt is ook cruciaal natuurlijk. Uh, ervoor zorgen dat je voeten ja, heel goed op de muur komen, hard op de muur komen, noemen we dat. Ook in de richting van de afzet. Dus, dus ja, ook daar weer kun je het verschil maken in de afzet. Die moet zo recht mogelijk zijn. Alles wat naar links, of naar rechts, of naar boven of naar onder beweegt in het zwemmen is weerstand, dus een kaarsrechte afzet. Uh, gecombineerd ook weer met een hele sterke vlinderbeenslag. Dit is goed. De timing van de draai is heel belangrijk. Dus dat wil zeggen dat je op tijd je benen intrekt. Maar ook weer op tijd strekt. Zodat je voeten zo snel mogelijk op de muur staan. Als je voeten op de muur staan, ja, dan heb je een soort uh, uh, adaptatiefase noemen we dat. Dat je overgaat van je voeten plaatsen naar de afzet. Die is meestal ergens rond de 2 tienden van een seconde. Als dat heel veel korter wordt, dan verlies je aan afzetkracht. Wordt dat veel langer, ja, dan verlies je gewoon veel te veel tijd op de muur. Dus die tijd is cruciaal. En dan vervolgens, uh, ja, je moet er niet te dicht op zitten. Uh, Want dat wil zeggen dat je te veel kracht moet leveren om uit de muur te komen. Als je er te ver van zit, dan uh, boet je weer in aan afzetkracht. Dus al die factoren spelen daarin een hele belangrijke rol. Dit is fout. Het te vroeg of te laat inzetten van de draai. Waardoor je dus te kort of te, te ver van de muur komt. En vervolgens ook uh, ja, het onderwater zwemmen. Er zijn, er zijn mensen die geneigd zijn om te snel omhoog te komen. Nou, zeker bij de vrije slagzwemmers. Daar speelt ook nog een rol dat je eigenlijk met z'n allen tegelijk op de muur afstormt. Dus er komt een enorme golf op de muur. En die golf, daar moet je onderdoor. En wat je wel ziet bij mensen die dat keerpunt wat minder beheersen... die komen te vroeg omhoog en, en die golf die ketst terug van de muur. En dan zwem je in de golf. Nou, dat geeft zo'n ongelofelijke vertraging... Nou, dat je daar echt alleen maar last van kunt hebben. Een heel kort, maar krachtig lesje keerpunten maken... bij het wedstrijdzwemmen uit NOS Langs de Lijn. Je kunt heel veel zeggen over... Gewoon omdraaien in een zwembad, dat blijkt maar weer. Uh, dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dus vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Schrijven, dat kan natuurlijk ook nog steeds. En doe dat dan even naar de VPRO ter attentie van woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En als u iets opnieuw wilt beluisteren... of u heeft iets gemist of u wilt iets nalezen... ga dan even naar onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina, daar hoeft u zelf dus geen account voor te hebben... Dat adres is facebook.com woord.nl. En u kunt daar de verschillende uren overigens ook opnieuw beluisteren. Dus zoals ik al zei, maar dat kan ook via de podcast. En ga daarvoor dan weer naar vpro.nl slash woord podcast. Zo, dat zijn alle huishoudelijke mededelingen. Wat gaan we doen de rest van de nacht? Ja, uh, in het laatste uur een potpourri van keerpunten. Dus allerlei verschillende invalshoeken. Um, we gaan nog iemand uh, horen die een bijna doodervaring heeft gehad... wat een groot keerpunt in zijn leven betekende. Um, we gaan het nog over bekeringen hebben. En dan, heb, dan mis ik er nog eentje, volgens mij. Wat is dat dan? Ga <laughs> Even bladeren. Ja, een keerpunt assortie. Oh, de revolutie. Een prachtig programma over de Franse revolutie. Dat is het. Uh, goed, zometeen dus. In het volgende uur, bekering. Blijf er even bij. Het is tijd voor een kort journaal. Tot zo.